Is dat met mevrouw dokter? Ik had er al enige tijd een vermoeden van. Maar nu weet ik het zeker. Uw vrouw leidt. Uw vrouw leidt aan tering, heer Van Gaar. Oh, wat ontzettend. Oh, arme, arme Lena. En wat gaat er nu gebeuren? Ik bedoel. Hoe lang? Daar valt weinig van te zeggen. Als ze zich rustig houdt... veel rust neemt en zich goed voedt... dan kan ze nog jaren leven. Dan kan ze nog, zegt u. Houd dat in, dat ze ook... Tering is de grootste gezel van onze tijd, Van Geideren. Er is geen kruid tegen gewassen. En het verloop van de ziekte is niet van tevoren te bepalen... Maar nogmaals, veel rust en goed eten, dat heeft tot nog toe bewezen het beste bestrijdingsmiddel te zijn. Ik zal ervoor zorgen dat ze zowel het een als het ander krijgt, dokter. Ik wens je sterkte, Van Gaarderet. Het geslacht van Garderen. In ons verhaal over het geslacht van Garderen zijn wij nu aangekomen bij een volgende episode. Wij zullen kennis maken met nieuwe figuren welke zich ophouden in een totaal andere situatie en sfeer dan die... ...waarin wij in de eerste delen van ons hoorspel de hoofdfiguren hebben leren kennen... Het heeft er in de aanvang zelfs de schijn van alsof wij in een ander hoorspel terecht zijn gekomen. Maar het zal al spoedig blijken dat de schrijver in zijn borduurwerk over het geslacht van Garderen even aan een andere zijde is begonnen. Al heel gauw zullen de uitersten elkaar raken. Wij maken nu in ons verhaal een sprong van een aantal jaren. Lena, de echtgenote van Herman van Gaarderen, is gestorven. Herman is een man geworden van middelbare leeftijd... en de zoon van Herman en Lena, Herman junior, is volwassen geworden... en studeert theologie aan de Universiteit van Utrecht. Deze sprong in het verhaal heeft ook enkele wijzigingen... ten aanzien van de rolverdeling ten gevolge gehad. Zo wordt het karakter van Herman van Gaarderen vertolkt... Door een oudere figuur. Onze trouwe hoorspelluisteraars zullen geconstateerd hebben dat ons hoorspel een herhaling is van een reeds in 1972-73 voor de microfoon gebrachte uitzendingenreeks. De keus destijds voor de vertolking van de oudere hermen was geen gemakkelijke. Tot zich iemand aandiende die deze rol als geen ander zou kunnen vertolken. Met grote waardering en ook ontroering kunnen wij u melden dat deze rol werd vertolkt door de schrijver van het boek Het geslacht van Garderen zelf. Barend de Graaf, die inmiddels is overleden. En degene die de schrijver persoonlijk hebben gekend zullen ongetwijfeld in het karakter van Herman van Garderen en zijn vertolken... duidelijke overeenkomsten herkennen. U gaat nu luisteren naar Het geslacht van Garderen. Vandaag hoort u het achtste deel, Diene Siebersma. Heer ja, Tona. Kom hier eens even zitten. Ik heb een paar belangrijke zaken met je te bespreken. Zeker, heer Brunesse. In de eerste plaats, ik ga voor een tijdje op reis. Gaat meneer op familiebezoek? Dat niet bepaald, Tona. Het doel van mijn reis heeft een zeer droeve achtergrond. In kampen heeft een gevaarlijke ziekte gewoed. Zinkingskoortsen ze noemen de doktoren die ziekte. En over de honderd mensen zijn in Kampen aan die ziekte te gronden gegaan. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, dat is het zeker, Tona. Je kunt haast wel spreken van een gericht. En nu heb ik het bericht ontvangen dat mijn grote vriend... en mijn grote voorbeeld in mijn leven, mag ik wel zeggen... dominee Siebesma, ook aan die ziekte is overleden. En niet alleen hij maar ook zijn dierbare vrouw. Verschrikkelijk. Van harte mijn deelneming, heer Brunesse. Dank je, Tona. Dus ga ik morgenochtend vroeg op reis en ik hoop nog op tijd in kampen aan te komen voor de begrafenis. Ik denk ruim een week weg te blijven. Dus ik zag graag dat je koffers met de nodige verschoningen voor mij in orde maakte. Natuurlijk, mijn heer. Daar kunt u op rekenen. Mijn vriend Siebesma en zijn vrouw hadden samen een dochter. Ze heeft mij van het overlijden van haar ouders op de hoogte gesteld. En nu kan ik mij niet meer herinneren hoe dominee Siebesma en ik destijds op dit onderwerp gekomen zijn. Maar we hebben elkaar plechtig beloofd dat wij, mocht ons iets overkomen, wederzijds de zorg op ons zouden nemen van onze kinderen. Hij voor mijn Frits en ik voor zijn dochter dienen. Nu weet ik natuurlijk niet onder welke omstandigheden ik dienen in kampen aantref. Ze is wat jonger dan onze Frits, maar toch al na genoeg een volwassen vrouw. Maar als ik haar kan overreden om met mij mee te gaan, dan overweeg ik ernstig om haar hier in huis op te nemen. Ik zou dus zeggen: maak voor alle zekerheid de logeerkamer in orde. Zeg vader, oh, ze Nee, we zijn juist klaar. Alles komt voor elkaar, mijnheer. Maakt u zich daar geen zorgen over. Dag, Frits. Dag, Tona. Het is goed dat je gekomen bent. Want ik wilde juist een briefje aan je schrijven. Hoe dat zo? Ik moet voor een tijdje op reis. Mijn goede vriend Dom Sibesma is gestorven. Zo, tragisch. Daarom vertrek ik morgenochtend vroeg naar Kampen... Ik hoop op tijd te komen voor de begrafenis. is. Nou, dan is het goed dat ik vandaag nog naar huis ben gekomen. Hoezo? Ik wilde namelijk graag alvast een voorschot hebben op mijn toelage van volgende maand. Frits, ik heb je het een paar weken geleden toch duidelijk gezegd, is het niet? Ik heb toen schoon schip voor je gemaakt en je hebt me plechtig beloofd hey, dat ja, je... Ja, maar het is nu een heel ander geval, vader. Een medestudent van me, een kamergenoot. Die had vorige week zijn toelage nog niet ontvangen en toen heb ik hem met wat geld geholpen. En hij zou het me vandaag uiterlijk terugbetaald hebben. Maar die schurk is eergisteren onverwacht naar huis vertrokken en heeft taal nog teken van zich laten horen. Je hebt dus eigenlijk voor een soort barmhartige Samaritaan gespeeld. Hmm, zo zou je iets kunnen noemen, ja. Ach, ik weet zeker dat dat wel in orde komt hmm. met dat geld. Alleen ik zit nu een beetje krap. En als u mij nu alvast de helft van mijn toelage van volgende maand kunt geven, nou, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Goed, ik zal dadelijk een briefje schrijven voor notaris van der Mare in Utrecht. Dan zal hij je het geld geven. Erg bedankt, vader. Maar ik waarschuw je, Frits. Je krijgt volgende maand de andere helft en geen cent meer. Laat dat goed tot je doordringen. Ach, natuurlijk, vader. Dat begrijp ik toch. Maar wat ik u nog vragen wilde... Uh, u neemt natuurlijk de koets als u naar Kampen gaat, is dus het niet? Ja, uit de aardige zaak. Kan ik dan zo lang over de chaise beschikken? Ten eerste ben ik dan vanmiddag nog op tijd in Utrecht voor mijn college. En ten tweede moet ik morgen naar Driebergen. Wat moet je in Driebergen doen? Een vriend van me is geslaagd voor zijn kandidaat. En hij geeft daarom een feestje. Denk jij wel eens aan iets anders dan aan feestjes? Oh, ik ben op het ogenblik hard aan het studeren hoor, vader. Wanneer kan ik het feestje verwachten dat jij geslaagd bent voor je kandidaat? Oh, veel eerder dan u denkt, vader. Maar schrijft u dadelijk dat briefje even voor notaris van de Malen? ...kom dat over een half uurtje maar ophalen. Bedankt. En dan kan ik me mooi even verkleden. Zeg, vader. Uh, die vrienden van u in Kampen... ...hadden die geen dochter? Uh, ja, Frits. Ze hadden een dochter. Diene. En ik overweeg om... Uh, ...om haar hier in huizen ippenburg op te nemen. Zo. Nou, dat zou dan nou gezellig kunnen worden. Tot straks, vader. Dat zou gezellig kunnen worden... Dat is het enige dat bij meneer opkomt. De noodweer van Garderen. Dat is het zeker, Doris. De lucht is pikzwart. Het is ingeslagen. De schuur stort in. Mag ik hier twee brandenwijntjes, juffie? Het komt eraan. Wat een noodweer gisteravond, hè? Nou, als mirakels. Zeg, is er veel schade geleden in de Omtrek. Nou, dat is nogal meegevallen, geloof ik. Alleen bij Van Garderen moet het erg geweest zijn. Van ja, daar zijn twee schuren ingestort. Alsjeblieft, twee brandenwijntjes. Dank u. Ja. Water, pompen water. Daar is geen blussen, om, baas. De, de paarden, maak de paarden los. Ik kom er niet meer doorheen, baas. Pieters, oh. heb je het gisteravond gezien? jongen, jonge, wat een fik was dat, hè? Die Van Garder heeft het anders wel zwaar te verduren de laatste tijd. Ja, zegt dat wel. Er moeten wel twintig paarden in de vlammen omgekomen zijn. Ja, hij mag nog blij zijn dat de Gaarden zelf is blijven staan. Oh, hoe is het eigenlijk ontstaan? Hooibroei, zeggen ze. Hooibroei, ja. Wat een water. Ja, en dat is nou al dagenlang zo. Waar komt dat water allemaal vandaan? Zeg dat wel, baas, zeg dat wel. Water komt! Water komt! De luchtrijk is doorgebroken! Kom mee, door eens! kom mee, door eens naar de dijk. Je vader en ik waren heel goede vrienden, Dine. Ik weet het, oom. Ik heb hem in mijn studententijd leren kennen. En sindsdien hebben we elkaar regelmatig ontmoet en veel gecorrespondeerd. Over geloofszaken dachten wij precies hetzelfde. Vader had het dikwijls over u. Op mijn reis naar hier heb ik er steeds aan moeten denken wat ik tegen je zou moeten zeggen. En hoe ik je zou kunnen troosten. Maar voor deze vreselijke slag heb ik geen woorden kunnen vinden. En ik kan ze nog niet vinden. Dat begrijp ik al. Ik ben mijn leven ook niet gespaard gebleven voor verdriet. Eerst heb ik mijn innig geliefde vrouw verloren... en daarna... daarna mijn enige dochter. Ze zou nu zo oud geweest zijn als jij nu. Maar, dine ook het leed komt van God. Als wij het uit zijn hand aanvaarden... dan verrijkt het ons. Maar goed... Ik heb jouw vader destijds beloofd, als dat nodig mocht zijn, voor jou te zorgen. Zoals hij ook toe zou zien op mijn Frits, indien mij iets zou overkomen. En deze belofte aan jouw vader kom ik graag na. Dank u, oom. Ik wil je natuurlijk tot niets dwingen. Je zou voorlopig in de pasterie kunnen blijven wonen... En ook financieel zou je de komende tijd geen problemen hebben. Maar ik heb heel andere plannen. Het liefste, ver uit het liefste, zou ik zien dat je met mij meeging naar de beeld, Naar mijn huis Ippenburg. Er is daar ruimte te over. Ik woon in een prachtige omgeving. Ik heb een tuin waarop ik nogal trots ben... Kortom, voor jou in deze omstandigheden lijkt mij dat de meest ideale plaats om weer enigszins ja, tot jezelf te komen. Sinds mijn zoon Frits in Utrecht studeert, hij woont daar op Kamers, woon ik alleen op Ipenburg met mijn huispersoneel. Nogmaals, ik wil je nergens toedwingen dienen en je mag rustig over mijn voorstel nadenken, zolang als je maar wilt. Maar ik zou het erg fijn vinden als je met mij mee terugging. Ik ga graag met u mee, oom. Heus? Heus. Dank je, dine. Maar als je dat wilt, dan heeft het weinig zin om nog langer in kampen te blijven. Ik heb met het gemeentebestuur gesproken... en er is mij toestemming verleend om de stad te verlaten. Zullen we morgen dan maar op reis gaan? Goed, om. Als we morgen bij tijds vertrekken... dan halen we Nijkerk wel om te overnachten... en dan zijn we overmorgen op Ippenburg. Als jij datgene wilt klaarleggen wat je mee wilt nemen... Dan zal ik vanmiddag drie keer opdragen alles in te pakken en op te laden. Dan gaan we morgenochtend om negen uur op weg. Dag heer van Garderik. Daar is Mellert. Komt ter zaken, man. Het zal je wel bekend zijn... welke rampen de laatste tijd... over deze streek zijn gegaan. En uh, welke in het bijzonder mij getroffen hebben. Natuurlijk weet ik van die rampen af. Maar in hoeverre jij daardoor in het bijzonder getroffen bent... Weet je dat niet? Dan ben jij wel de enige in de hele omtrek. Door overstromingen... Is een grote deel van mijn haafroost verloren gegaan. broei. Twee stallen door de bliksem getroffen en in vlammen opgegaan. Heel mijn stouterij naar de maan. Heel Fianus spreekt erover. En jij weet daar niet van? Er zijn wel meer boeren hier bij me geweest met soortgelijke klachten. Nee, nee, niet één in de hele omtrek. Is ook maar bij benadering geslagen zoals ik geslagen ben. Laten we dat aannemen. Maar waarom komt u dat aan mij vertellen? We hebben al vaker tegenover elkaar gesamenlaagd. Jaren geleden. Bij dat testament. Weet je nog wel? Ik heb de zaak verder laten rusten. En ik ben ook niet van plan om alles weer op te rakelen. Maar ik durf je toch wel eerlijk in je gezicht te zeggen... Dat ik er nog steeds van overtuigd ben dat jij en mijn zwager van Roekel onder één hoedje hebben gespeeld. En mijn vrouw datgene hebben onthouden waarop ze recht had. Ik zou nu graag zien dat u het doel van uw bezoek kenbaar maakt. Want mijn tijd is beperkt. Ik zal er rond vooruit komen, Melaert. Ik ben al dus geslagen dat ik het alleen niet meer redden kan. Ik heb hulp nodig. En daarom ben ik naar hier gekomen. Ik wil geld bij je lenen. Zo is dat de reden. Je bent wel brutaal van Garderen. Je bent hondsbrutaal. Eerst probeer je me met lasterpraat te praten beledigen en te chanteren, en even later vraag je me ijskoud om geld. Maar je moet niet denken dat je mij met brutaliteit kunt overbluffen. Ik ben hier voor een normale zakelijke transactie. Zo, kom jij hier voor een normale zakelijke transactie? Nou, laat ik je dan zeggen, Herman van Garderen... ...dat je daarmee te laat bent. Het vonnis over jou is al geveld. Nou, hoe bedoel je dat? Natuurlijk ben ik de hoogte van jouw situatie. Ik ben niet de laatste man in deze omgeving... ...die van iets dergelijks op de hoogte wordt gesteld... Maar de eerste, jouw schuldeisers zijn hier al maanden geleden aan de deur geweest. Ik weet precies hoe de zaken ervoor staan. Ik weet wat je bezit en wat je aan schulden hebt. En daarom zeg ik je, je vonnis is geveld. Je bent een berooid man van Harder en dat weet je. En met jou wil ik voortaan niets meer te maken hebben...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 We zijn er. En dit is nu huizen Ippenburg. Oh, wat is er, Dine? Wat een huis. Ja, Ippenburg is wel iets groter dan de pastorie in Kampen. Maar ik zal ervoor zorgen dat je hier gauw thuis zult voelen hoor. Kom maar mee. Heer Brunesse, ik zag u al aankomen. Dag Tona, dit is juffrouw Sibesma. ze is onze gasten. Oh, ik heb uw kamer al helemaal in orde gemaakt, juffrouw. Ik had er zo'n voorgevoel van dat u vandaag zou komen. Zal ik je even voorgaan naar je kamer, dienen? Graag al. Dit is nu je kamer, Dine. Bevalt die je? Heel mooi, oom. Ah, vader, bent u weer thuis? Zoals je ziet. Fritz, dit is Dina Siebesma die haar intrek komt nemen in huizen Ippenburg. Dine, dit is mijn zoon Fritz. Het is me zeer aangenaam met u kennis te mogen maken, juffrouw. Dank u. En ik denk dat de aanwezigheid van onze gasten voor mij aanleiding zal zijn om vaker op Ippenburg te komen, vader. Uh, Diene, ik zou zeggen, we laten je nu even alleen. Dan kun je wat opfrissen en dan zal ik dadelijk de rest van Ippenburg laten zien. Goed, oom. Tot ziens, juffrouw. Tot ziens.